En ook met het NOS-journaal. Het zou gaan om aanvallen op gevechtseenheden van IS en een paar gebouwen die door de terreurorganisatie zijn ingenomen. Het is onduidelijk hoe de situatie in de stad is. Volgens berichten zou IS inmiddels een derde van de stad in handen hebben. Maar de Amerikanen zeggen dat de Koerdische strijders stand houden. Op F-16 basis Volkel heeft een geradicaliseerde ex-militair... oud-collega's benaderd voor de jihad, meldt de Telegraaf. Bronnen spreken over ronselpraktijken. De luchtmacht heeft het incident begin deze week aangegeven... bij de geheime diensten MIVD en AIVD. Die onderzoeken de zaak. Nederlandse F-16's, ook van de vliegbasis Volkel... zijn betrokken bij aanvallen op IS in Irak. Sinds dit weekend zijn de straaljagers actief... en afgelopen dinsdag en woensdag hebben ze bombardementen uitgevoerd... op stellingen van IS. In Mexico zijn opnieuw massagraven ontdekt. De graven liggen in de omgeving van de stad Iguala, waar al eerder massagraven werden gevonden. In de regio worden tientallen studenten vermist. De jongeren staan bekend om hun radicale acties. Ze eisen verbeteringen in het openbaar onderwijs. Tachtig studenten kaapten op 26 september drie bussen. Het kwam tot een bloedig treffen met de politie die een klopjacht hield op de jongeren. Sindsdien zijn 43 studenten spoorloos. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de gevonden lichamen van de studenten zijn. De uitbraak van ebola is de grootste medische bedreiging sinds het uitbreken van AIDS, zegt de directeur van het Amerikaanse preventiecentrum CDC, Thomas Frieden. Hij gaf een toelichting op de extra maatregelen op de Amerikaanse luchthavens die vanaf dit weekend van kracht worden. Volgens Frieden is het belangrijk om snel te reageren op nieuwe gevallen, maar ook goede en toegankelijke gezondheidszorg is noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan. Het weer. De komende uren neemt de wind af en vallen in het westen en noordwesten een paar buien. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. mm -hmm. Push a tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I tells you www.zfmzandvoort.nl. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok, geen hoop, geen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 Laat geswent, kan met...